Artsen zonder grenzen wil niet reageren op de verklaring van het Afghaanse ministerie. Bij het treinstation in het Gelderse Elst is sprake van een gaslek. De omgeving is afgezet in een straal van een kilometer. Treinverkeer is stilgelegd. Tussen Arnhem en Nijmegen rijden voorlopig geen treinen. Een voorbijganger rook gas en belde de politie. Monteurs van Liander zijn bezig om het gaslek te repareren. De brandweer verricht metingen. Mogelijk is het lek ontstaan tijdens werkzaamheden aan een nieuwe tunnel die onder het spoor wordt aangelegd.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 Zandvoort, Zandvoort heeft Zandvoort het al 25 jaar En jij, beleefd, jij het. beleefd het ZFM In 2015 al 25 jaar Live ZFM Met. Met nu Zandvoort op zaterdag I was Zo werd het even na twee uur. Wat een geweldig weer vandaag in Zandvoort. De zon schijnt heerlijk. We hebben een heerlijk zonnig weekend tegemoet. hoort de fans Joy en riptides. Even na twee uur betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. goedemiddag, luisteraars, en goedemiddag, Dondi. Hey, goedemiddag, Rob. En, hey, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag dat je erbij bent.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 Zij is vanmiddag vanaf drie uur bij Korendag. Dus uitgebreid naar de protestantse kerk. Zullen we dat nu ook even gaan doen? Is even kijken hoe het ja, daar is. Heren, daar ja. Zijn ze ja, oh, dat klinkt gezellig daar. Oh. De heiders er ook op. Hallo, hallo, wij zijn de heidezangers, Eigenlijk behangers. Maar als we vrij zijn zingen... We leuke liedjes die we zelf begeleiden. Feesten en partijen, en tussen bijen, ook in de open lucht op. Maar we zijn als de dood dat het gaat regenen, voor de piano en gitaar. Wij zijn al jaren met z'n drie. Wij hebben samen ook in dienst gezeten Slecht was het eten Maar s'avonds zongen we in de kontine voor de jongens Onze liedjes Zomaar op het biljart Ik op de bof Bosch Ik op de bof we. Ik op de bof de bof Ik op de bof ha. Als u ons hebben wil dan kunt u bellen En ons bestellen wij zijn niet duur duurgoedkoop zelfs, wij staan in ieder telefoonboek met de piano en gitaar. Met de bof. Ja, nou weet je wel. Met de bof. Ja, dat hoeven direct. Met de bof. Ken maar niet jappari? Met de bof. Houdt op je kop. Dit is ons allereerste gramofoonplaat.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 Uh, dus ik zal, zal je wel heel raar staan te kijken, Dolly, als in één keer de Heidezangers ook optreden. Bij de protestantse kerk. De... Misschien volgend jaar, hè. Hey. Misschien, Misschien worden ze ingelood. Je, ja. je weet het vanuit. <laughs> ja, nee, de Heidezangers op CFM, dat was natuurlijk André van Duin. 27 jaar. CFM. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years. And we're very happy...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 I need the stories I'm told I'm near and finding the sound Don't have the feeling I'm happy. To attack a Maryland whip Wat wilde jij zeggen? Doe het zo maar even hoor. Ja, ja, ja. He? Zeg het maar. Wat, wat? wilde je zeggen? Ja, je bent nee. in het zwaaien, dus uh, ik denk nee, dat komt dat Nee, omdat jij aan. denkt... Uh, we wilden het straks toch even gaan hebben... over dat uh, leukste restaurant van Nederland... en het leukste restaurant van Zandvoort. Ja. Ja, dat, uh, die, dat is een, een, een, een, ja, een soort wedstrijd, hè? Die... Uh,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 En okay. uh, er is zin, uh, het, gaat, het gaat eerst uh, nog per provincie en uh, daarna gaat het door naar de landelijke winnaar. Dus stem nu op het uh, leukste restaurant van Sunforge. We hebben er negen in de aanbieding, dus uh, altijd wel eentje naar je zin. Ja, niet normaal toch? Nee, ja, nee ik je niet zin, maar naar je zin. Oh, ik weet al wie jij stemt. Heel goed, ik hoor het al. hier is Arita ja. Franklin. <laughs> Lekker op de zaterdagmiddag van CFM, Back to the Atis. Met deze van Reed Franklin, the, the Freeway of Love. Het is zes minuten voor half drie. Zo dadelijk om half drie gaan er twee voetbalwedstrijden starten. En die proberen allebei in de gaten te houden, Dolly. Ja, dat zijn de wedstrijden Watergraafsmeer tegen SW Sanfords En de wedstrijd van de Veteranen 1. Ook dat team volgen wij het hele jaar bij CFM. En ze spelen vandaag tegen Overbos en dat doen ze thuis. Nou, die wedstrijden straks vanaf half drie bij Zalvoet op zaterdag. En verder heel veel aandacht voor Koordendag. En de is hier het bericht natuurlijk. Hè. Dat ga je over een tweetal platen krijgen. En een van die twee platen die we daarvoor gaan draaien, is rekening uit de top 40 van dit moment. Ze noemden hem de zomerhit van 2015. Hier is de single van Nicky Jam en El Perdon. Staat casando, tu no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi voeduura. Sena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Esta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 Zomerrit van 2015 van Nikki Jam. Jam. En samen met uh, onder meer, uh, ja inderdaad, Enrique Iglesias. Jorden, el elkaar op 25 jaar CFM. 25 jaar CFM. En hier is Paul Abdoel zo vlak voor het weerbericht. Deze serie van Sankt op zaterdag vertelden we het al. Onze eigen weerman Lex van Doorn, hij geniet even van zijn winterrust. Jawel, dat heeft hij zeker verdiend. En ja, het, daarvoor in de plaats is gekomen vandaag Dolly Tempirik.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 The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 Je merkt het wel weer, Dolly, dat de zomer voorbij is. Iedereen kan weer lekker gaan nomineren. Hè? Nou, wat de nominaties allemaal. Hè? Lijks Leukste restaurant van de Zonsfoorts. Ja, en de nominaties voor de onderneming van het jaar... die zijn ook natuurlijk druk bezig. De onderneming van het jaar. Vertel ja. eens, uh, hoe werkt dat?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 You're turning head, you've got that less so fell You've got class, you're more than just the pretty things No, no, You've got that personality, You've got exactly what it takes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 Ben je dan ook niet trots dat je er bent... als je zulke dingen hoort over onze medebewoners? Dat ben ik altijd. Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou, dankjewel Dolly. En zo dadelijk zijn we er weer... met het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. En dit is ook zo'n leuk plaatje. Het doet me meteen denken aan een reclame. Heb je dat ook? Een beetje wel, ja. Van dat goede bedrijf wat ook in Zandvoort zit, zullen we zeggen. oké. Hier is And The Living is Easy. Kats!